Het Nasus. Nasus. Nasus. Het kind was een jongen en ze noemden hem Guy. Ja. Die mensen waren zo gelukkig met hun baby. Guy Nasus. Ja, nu is er geen twijfel meer mogelijk. Uh, weet je waar we Guy Nasus nu kunnen vinden? Misschien wel, maar. Daar. Kijk. Ah, ik begrijp oh, het. Eerst uw wijn. Die komt er toch. door. het. Ah, ja. de wijn. Oh, ja. ja. ja. ja.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 Ja, ja, nu weet ik het weer. Simon de Voogd woont in Zeebrugge op de Zeedijk. Peter, waar is uw fles champagne? <laughs> Verloren. Je bent niet binnengeraakt bij de oude vrom. Ja, toch ja. wel, toch Oeh. wel. Hij was zelfs heel vriendelijk.